12 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. In Apeldoorn worden vandaag duizenden motor verwacht. Ze komen voor het Hardian European Bike Festival. Uit angst voor geweld van motorbendes... geven weinig gemeenten vergunningen af voor motorevenementen. Apeldoorn durft het wel aan, maar heeft strenge voorwaarden gesteld. Zo mogen leden van motorclubs geen kleuren of emblemen van hun club laten zien. De politie controleert wel extra in en rond de stad. Ook nemen sommige motorclubs eigen mensen mee... om die in de gaten te houden of alles rustig verloopt. Op de luchthaven van de Pakistanse stad Karachi is het geweld weer opgeleid. Gisteravond schoten zwapenwapende strijders in een terminal 13 passagiers en bewakers dood... waarop commando's 10 aanvallers uitschakelden. Het leger zei dat de situatie onder controle was, maar er zou nu toch weer worden geschoten. De Pakistanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist... Ze zeggen dat de aanslag een vergeldingsactie is voor de Pakistanse bombardementen op onschuldige burgers aan de grens met Afghanistan. Dit is een boodschap aan de Pakistanse regering dat we nog in leven zijn, zegt een Taliban-woordvoerder. De musicalproductie Rocky van Joop van den Ende is in de prijzen gevallen bij de Tonys, de belangrijkste toneelprijzen van de Verenigde Staten. De Broadway Musical verzilverde een van de vier nominaties die voor het beste toneel ontwerp. Tijdens de uitreikingsceremonie voerde de Rocky cast een vechtscène op... Het is een van de meest geprezen momenten uit de musical, waarvan Van de Ende vorige maand nog zei dat de bezoekerscijfers op Broadway tegenvallen. Grote winnaars bij de Tonys werd A Gentleman's Guide to Love and Murder. De productie won vier prijzen, waaronder die voor Beste Musical en Beste Regie. Het weer zonnig en warm, De temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden, in het zuidoosten mogelijk tot 33 graden. Er staat een zwakke tot matige wind. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe, gevolgd door een aantal onweersbuien, met kans op hagel en zware windstoten tot 120 km per uur. Ook buien. dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan de file op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat door werkzaamheden. Tussen lopen de Watergasmeer en Nieuwendam 2 kilometer. Bij Nieuwendam zijn twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersin.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 TVM Zandvoort met Henny van Petergem. Het programma in Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Anja Kerkman van ABC en Meer. Waar staat dat voor ABC en Meer? Uh, ABC en Meer staat voor uh, Anja's Bloemenkorner en Meer. Dus Aha! Dat is het? een hele simpele uitleg dus. Ja, ja. als je verkoopt bloemen en meer. Ja, en, en onder andere... Is, ja, wat, wat is dat meer? Waar staat dat voor? Dat staat voor uh, woonacensuaires...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 Getrouwd met Kerkman, met Richard Kerkman. Ook bij heel veel mensen bekend. En uh, ik zelf heet Duivenvoorde van Achteren. Ook een bekende Is ook uiteraard. een bekende. Dus uh, heel veel kennen mijn ouders dan ook weer Dick Duivenvoorde. Die bij Slaag Vrebrug altijd gewerkt heeft. Ja, nou dus, dan weten we van wie je er eentje bent. Dat ja. willen we altijd weten. Zeker interessant de zijn zaken natuurlijk. Ja, absoluut. Nou ja, Leuk. En, uh, Kerkman... Uh,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 het is natuurlijk niet alleen inkopen van de woonspullen, maar ook de bloemen en de planten. Dus daarvoor ga ik dan naar de veiling toe of naar Amsterdam voor de bloemen in te kopen. En dan ga ik nog naar de beurzen toe voor de woonaccessoires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 I can't wait a moment more Oh, hey. Ik ben JFM Henny van Petergem, het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag spreek ik met Anja Kerkman van ABC en meer. Anja is en meer. En uh, ja, we zitten hier op de halte, staat 40. En wat is je telefoonnummer, Anja? De telefoonnummer is uh, heel mooi, 888, 1010. Ik heb hem zelf maar één keer gehoord en ik heb hem nooit meer opgeschreven, ja, ik heb hem opgeschreven voor de advertenties of voor de kaartjes. Maar uh, het is echt een super makkelijk nummer. Ja, wat kom je daarna aan het maar. Nou, ik had wel een hele aardige manier aan de telefoon toen ik het ging uh, bestellen of uh, regelen. En uh, omdat ABC zo'n leuk uh, volgding was, zei ik tegen hem van god kan ik niet 1, 2, 3. Maar ja, we weten allemaal natuurlijk dat het stand voor het alle begint met 5, of, uh, 57...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 König der Könige, du bist der Herr über alle Heeren in Ewigkeit. Du bist der Anfang und auch das Ende. Du bist der Gott, der die Herzen kennt. Du bist der Hitte, der seine.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 Absoluut. Ik uh, werkte in Heemstede en nou, ik denk dat iedereen er eentje om had. Dat was niet normaal. En uh, ik merk dat de mensen van buiten het dorp het heel veel nog niet kennen. Ja. Dus dat gaat er ook allemaal uh, langzaam in zo zo'n flapje met uh, zo'n ritje naar beneden. Eerst was het de enveloptas en nu is het een rechte flap. Ja, ja zoiets. Ja, idee, hè? Dat ja, gewoon vorm, een, een soort dit. iets veredelde etui eigenlijk. Ja, ja, ja een dat klopt. Ja. wijze van spreken.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 waren we bij het HBC-college dan? En uh, dat vond ze zelf heel erg leuk. Dus hebben we daar ingeschreven en gaan kijken hoe het zich ja. gaat ontwikkelen, allemaal. Dus vandaar. Nou, wie weet ja. dat het nog uh, helemaal doorgaat met je dochter. Ja, dus dat zou heel leuk zijn. Ja. Ja. We hebben altijd nog de laatste vraag in het programma: de shout-out. Van waarom zouden we hier onze woonspullen, bloemen kopen, specifiek in deze winkel?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 Nou, helemaal hartelijk bedankt voor dat interview. Een ja, hele ja. fijne dag en succes met de zaak. Oké, okay, dankjewel. Noem nog één keer het telefoonnummer, het adres. Oké, okay, het telefoonnummer is uh, 888-1010. En het adres is dan uh, nummertje 40. Nou, helemaal hartelijk bedankt. Tot ziens, Oké, okay. nee? dankjewel. Dus EN Taken you are faithful. You are faithful, God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 En in de eter op 106.9. Straks meer. F FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van.